Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. In Spanje is een Nederlander doodgestoken na de finale van de Conference League. Dat gebeurde bij een café in Tormelinos. De man van 50 die al jaren in Spanje woonde sprak een andere Nederlander aan die vrouwen zou hebben lastiggevallen. Daarop kregen de twee ruzie en vroeg de kroegbaas ze om te vertrekken. Twintig minuten later ging het slachtoffer buiten roken toen hij werd neergestoken. Na een achtervolging is de verdachte opgepakt. Vorig jaar zijn er meer helmboetes uitgedeeld. In totaal zijn 17.000 mensen betrapt op een motor, brommer of scooter zonder helm. Dat aantal stijgt al jaren, ook doordat het in Amsterdam en Utrecht sinds een aantal jaren verplicht is om zo'n ding te dragen op een snorfiets. Al doet deze jongen daar niet aan mee. Ja, ik vind het zonde voor mijn en veel te duur. En nu? Gewoon op de rijbaan zonder helm? Gaat hij gewoon lopen. Maar ook onder niet snorfietsen stijgt het aantal boetes elk jaar. Vooral in Rotterdam en Den Haag kregen een hoop mensen een helmboete. In Trente, Gelderland en Overijssel werden er vorig jaar juist minder uitgedeeld. Mannen doen weer net zoveel of weinig thuis als voor de coronacrisis. Aan het begin van de pandemie, toen iedereen thuis moest werken... deden ze ineens meer in het huishouden. Mannen kookten vaker, maakten meer schoon... en vaders zorgden vaker voor hun kinderen. Maar volgens de Universiteit Utrecht is de taakverdeling weer terug bij af. Den Haag heeft de jongste Nederlandse kampioen breakdance. India Saju was pas net twee dagen 16. toen ze dit weekend de titel pakte. Ja, voelt goed. <laughs> ja, ja, ik vond het heel leuk. Ik heb er hard voor getraind. dus het is ook wel echt een uh, beloning om het zo maar te zeggen. Haar coach is dan ook echt onder de indruk. Het is net twee dagen 16. Je staat gewoon tegen volwassen vrouwen die echt. Nou, ik denk in sommige gevallen al meer jaren ervaring eh, hebben dan dat India oud is, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon een hele bijzondere prestatie. India doet al sinds haar achtste aan breakdance en traint vrijwel iedere dag. En haar doel? De Olympische Spelen van 2024. Dan is breakdance voor het eerst een onderdeel. Ik hoop gewoon dat ik daar wel ga staan. Een gouden plak om je nek dadelijk. Het zou wel heel mooi zijn, ja.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 is het weekend en uh, Pim Groof en ik zijn er weer. Ja, gezellig, hè? Ja. Dus wat gaan we dit uur doen? Nou, we proberen Dolly te bereiken, maar dat was nog even niet gelukt. Uh, we gaan uh, Goedemorgen Zandvoort doen. We gaan de krochten doen. Uh, Play it loud is nog steeds met vakantie. Ja, tot 13 klopt. Juni. Maar we zullen even aanstippen wanneer het is. Huh? Ja. ja. En dan hebben we natuurlijk nog cabaret om half één... En voor de rest. Uh, we hebben we de Mop van naar. de Week nog. De Mop van de Week hebben we ja, ook nog. album van de Week. Ja. Zijn en we dit? hebben natuurlijk uh, onze uh, alwetend uh, orakel-expert. Uh, ja. <laughs> Die weet zijn telefoon nou te vinden, of uh, <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Hij had maar... op de hele nog toen ik wegging, nog zoiets van: nou, nou als, als ik de telefoon vind. Ja. <laughs> Ja, hij heeft al een waarschuwing, hij heeft één rode kaart. Dus, uh, oh, nee, ja, ja, ja, kaart. maar het lag aan mij. Ja, lachen, ja? Ja, altijd. Oh. Oh. <laughs> Oké, okay. maar morgenochtend is het weer Goedemorgen Zandvoort. 28 mei 2022 alweer. In het eerste uur uh, gaan we eerst praten met het Pink Panel onderzoek. Met Marjolein van Haafden. Het tweede item is tuinteken, telteams gezocht. Dus of je in de tuin uh, naar uh, teken wil gaan uh, tellen. En daarvoor wordt Arnold van Vliet, bioloog van de Universiteit van Wageningen, uh, geïnterviewd. En als derde in het eerste uur zijn IVN-excursies door Ronald Cassé. In het tweede uur is uh, politiek, eerste uurtje, parkeerbeleid per 1 juli, door Marco Deen. Ja, daar zijn de een hoop dingen over. Ja, ik zal het eerst even afmaken. Ja. Um, het tweede item is nieuw in Plussman, het Vrouwencafé door Vivian Popaal. En als derde item is een nieuwjaarsreceptie op 17 juni bij Beach Club 10 door Gilles Kok. Ja, dat is volgens mij ook een traditie geworden, hè? Ja. Ja, leuk. Ja, als parkeerbeleid. Wij proberen in de... En, uh, waar ik woon, de Ruitenstraat, ja. proberen wij ook vergunningen uh, aan te vragen. Ja, wij ook bij de Venemaplein. Helemaal niet. niet nodig, volgens. Nee, nee. Maar bij ons lukt het niet, want ze ja, zeggen nou, goed. wij wonen boven garages. Dus we hebben garages, dus we kunnen geen gratis kaart krijgen. Ja, uh, bij je? ons is dus ook zoiets. Dus, uh, ja? Uh, ah, het is echt ah. heel raar allemaal. Ja, het is weer een beetje onduidelijk allemaal. Maar dat komt goed. En uh, even dit doen. Uh, daar komt hij. Klee het metalprogramma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kun je genieten van de heerlijkste en hardste hard rock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Bedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Ja, Marcel is nog steeds op huwelijkseijst volgens mij. Ah, ja. Ja. Ja. Heb je de foto's gezien? Nee, jij wel? Ja, op Facebook staan ze volgens mij. Oh ja, ja ik heb Marcel niet op Facebook. Oké, okay, ja, ik wel. Cool. Ja? ja? Leuk hoor, Ze zien er schattig uit. Schattig bruidje. Ah, leuk. <laughs> en nu zijn ze lekker aan het rondtrekken, maar het was een groot feest natuurlijk. Ja. Ja. ja. ja ik weet niet of zij van zijn familie er ook waren eigenlijk, of Angelique er was. Ja. Zal toch wel. Ja, ik denk het ik ook denk maar. Het is wel een eind Mexico, even voor een paar dagen. Ja. ja. ja. Je moet maar in het vliegtuig zien te komen op dit moment. Ja. <laughs> <laughs> Klein iets. <laughs> ah, het is een dingetje. Ja, het is zeker een dingetje inderdaad. Ongelooflijk, ja. ja. Ja. En dan krijgen we natuurlijk aanstaande woensdag weer de krochten. We zijn weer goed bezig geweest. Afgelopen week was het uh, Rocking My Life Away. Dat ging over de geschiedenis van de rock'n'roll. En hebben we twee uh, roll helden besproken. Little Richard en... Chubby checker. chubby checker. Nee, niet Chubby Checker. Nee? Nee, Chubby... Niet Chubby, oh. chubby Checker. Hoe heet die andere man nou? <laughs> chubby Checker is die Nederlander die <coughs> met uh, Gina lolo daar was getrouwd. Uh, uh, ik moet hem opzoeken dan. Gina, ja. Maar aanstaande woensdag gaan we weer een speciale uitzending. Want helaas is een van onze helden uh, die we voor de kocht hebben geïnterviewd... Rob van Meijs. Afgelopen zondag... Plotseling overleden. En uh, ter gelegenheid of ter gedachtenis aan zijn. gaan we dat. Uh, zijn. Uh, interview. die we ongeveer een jaar geleden hebben. 20 mei. hebben opgenomen. gaan we nu weer uitzenden. Oké. Okay. Dus dat. Uh, ja, meer een revival in memoriam. Ja. Ik kan hem niet vinden. Ik zal eens op Facebook zetten wat ik daar neergezet heb. Oh, wat erg. Niet Chubby Checker, Ch Ch Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry natuurlijk. Ja, ja, ik ben altijd in het waar met Chubby. Chubby Checker is... Uh, je ik, ik heb geen idee wie Chubby Checker... Uh. Chubby Checker ken je wel. Ja, ik ken de naam, maar ik, ik begod, ik zou geen uh, nummers van hem kennen. Nee, ik, ik werd alleen, hij is met uh, Nederlandse Miss World getrouwd. Oh ja? Hebben ja. wij Miss World gehad? Jawel, al in het begin. Oh ja? Oké. Okay. Toen nog niet van Nederland meenemen, ja. <laughs> <laughs> Vul meer <Ja>. hoor. Mooi. <laughs> ja. Oké, okay, even muziek en dan gaan we... Want we hebben nog een item, dat is natuurlijk Angelique. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben we druk, druk, druk. Oh, maar hier komt eerst Ria Valk met... Als ik de golven aan de branding zie. Vertelt. Komende weken een B-log van Angelique, waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. Daar zijn we weer, blog nummer 4. Ik had dus eigenlijk gisteren, dus binnen 24 uur na aankomst, mij moeten laten testen. Voor uh, COVID. Uh, maar dat is niet gelukt. Dus dat zou dan vandaag moeten zijn alsnog. Um, maar mijn, uh, de eigenaar van het hostel die ging even bellen. Of het überhaupt nog nodig was. En die zei je hoef je niet meer te laten testen. Uh, ze hebben het heel erg druk nu. Met, uh, met Koreaanse mensen. Die heel erg uh, veel uh, uh, ja, druk bezig zijn met... Uh, met COVID. Dus uh, hou gewoon jezelf in de gaten en test jezelf als je twijfelt. Nou, dat hield dus in dat ik veel meer kon doen. Uh, en uh, ik wilde heel graag nog naar het noorden, naar een prachtige tempel uh, in de bergen. Want daar zou ik eventueel ook nog een stukje kunnen hiken. Uh, nou, ik dus de, de bus in, nog, nog zes keer gecheckt met Google Maps, vergos ik nog een goede kant. Uh, en uiteindelijk in de bus gestapt dat ik moest iets van 24 haltes, want ik zat aardig zuidelijk en die tempo was helemaal in het noorden. Dus ik heb een muziekje opgezet en uh, verder niet opgelet. En wat bleek nou? Ik ging dus helemaal niet naar het noorden, ik ging dus hartstikke naar het zuiden. En tegen de tijd dat ik erachter kwam... <laughs> bleek het dus nog een heel gedoe... om dan de juiste bussen en uh, metro's enzovoorts uh, te pakken te krijgen. Om dus weer in het noorden uit te komen. Want zoals ik al zei, ja Google Maps... het helpt voor een deel, maar het helpt ook niet. En ik kwam er dus echt achter dat... Uh, dat die in veel dingen niet heel erg correct kan zijn. Uh, en ik heb ook Naver gedownload... dat. Het moet dan beter werken in Korea, maar dat is ook heel erg Koreaans. Dus soms, uh, als ik iets in het Engels intyp, zegt hij, nou, dat kan ik niet vinden. Afijn, uiteindelijk hebben echt heel veel mensen mij geholpen. Uh, ook gevraagd, ongevraagd. Zo geweldig. Echt, ik werd echt uit de bus gezet met je moet er nu uit. Of in een bus gegooid van je moet er nu in. Uh, er is zelfs nog iemand een heel stukje met me meegelopen. Omdat de bus echt de vier straten verder was. Uh, mensen die we me naar de metro hebben geholpen. En uh, gezegd nee die kant. Of, nou echt zoveel, zo vriendelijk en zoveel hulp gehad. Helemaal geweldig. En uiteindelijk kwam ik uit bijna bij de tempel. Uh, maar die ging om vijf uur dicht. En uh, uh, ja, dus ik, was, ik ging dat niet meer redden. Maar ik wist nu wel waar die was. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, uh, dan ga ik die gewoon morgen doen. Want ik weet nu welke bus ik moet hebben, uh, dat ik moet checken of ik naar het noorden of het zuiden of wat dan ook ga. Dus mijn Google Maps niet 100 vertrouw. Dus zelf ook nog gewoon mijn hersensgebruik. Um, ja, en op de terugweg zag ik dus dat er nog wel een, een paleis ook open was. Uh, s'avonds, tot een uur of acht, negen of zo. En ik denk, nou, hoe gaaf is dat? Dat je toch ook nog uh, in een paleis kan zijn uh, s'avonds. Dus ik heb daar heerlijk rondgelopen. En ook dat weer, ja, je stapt het paleis in en het is een soort stilte. En je stapt het paleis uit en je staat weer midden tussen de hoge gebouwen enzovoort. Um, maar heel mooi, ja. En uh, nou, na zo'n dag had ik eerlijk gezegd geen zin in een, uh, in een grote uitdaging wat het eten betreft. En ook niet zozeer in de drukte. Maar ik had natuurlijk wel die, die geweldige grote eetmarkt vlakbij mijn uh, guesthouse. Uh, dus ik ben daar wel naartoe gegaan. En ik wilde iets bestellen. En ze wilde heel graag dat ik binnen ging zitten. Ik dacht, nee, no, dacht ik niet. Uh, en heel veel Koreanen halen eten op voor thuis of, of, of bestellen wat. En ik dacht, nou, laat ik dat ook gewoon doen. En uiteindelijk heb ik een, een pannenkoek besteld. En dat was dus met groenten en gehakt. Nou, helemaal geweldig. En die heb ik lekker in mijn guesthouse uh, opgegeten. En... Uh, ja, daar was ik helemaal blij mee. Dus helemaal goed. Morgen dus naar de tempel in het noorden. Tot zover. Ja, daar zijn we weer. En uh, we hebben Dolly aan de telefoon van Zandvoort Insight. Nee, dat klopt helemaal, ja. Ja. ja jij, jij deed Pimbloem blozen. <laughs> nou. <laughs> ja, ja, ja. Doe, doe jij dat nooit, Marja? Laat jij hem nooit blozen. Maar het lukt me niet zo. Nee, dat nee? Oh, ik, ik niet Ik haar. ga toch niet zeggen hoe ik het gedaan heb, hoor. <laughs> Het dus blijft ons geheim, hè, Pip? Ja, vind ik ook, hoor. Ja, ik draai je niet, hoor. Nee, dankjewel. Ik stop hem er nu. Oh god, oh god, oh god. Maar goed, wat gaan ja. je allemaal doen met Zandvoort in Zijd? Wat gaan we doen? Wat staat er op het programma? Nou, uh, om te beginnen, het is vandaag vrijdag. Morgen is een grote feestdag. En uh, niet dat nou in Zandvoort alle vlaggen uithangen. Hoewel ik vind dat het wel zou hebben moeten hoor. Uh, morgen, uh, maar ik geloof, ik, dan weet jij ook wel iets van, uh, Pim. Dan bestaat uh, de Zandvoortse Brits Club... 75 jaar. Ja. Helemaal goed. Drie ja. kwart eeuw. Ik, dat, dat is toch voor een vereniging een ongelooflijk aantal jaren, hè? Ja, ja, Klopt inderdaad, ja. Ja, ja. ja. En, en ik geloof dat al jij jou 75 jaar voorzitter bent, hè? Ze <lacht> nee? oh, had ik het wel opgegeven bij de burgemeester <lacht> voor een lintje. Maar, nou ja. <lacht> Dat oh, vind nee, ik geen hoor. compliment. Ja, weer blozen. hij Dat ziet er goed uit voor je leeftijd. Nou, dank je. Gaat <laughs> hij weer? Ja, maar, maar ja, zo krijg je hem dus niet aan het blozen. Hè, oh. Nou, voor doe ik het weer verkeerd. Ja, ik zit ook nooit mee. Ja. Oh, oh, nou nee, eerlijk. In ieder geval, uh, ik, ik, uh, ik, ik ga daar naartoe. Oh, uh, er is uh, morgen dus een, een, een feestdag, het, het einde van het Britseizoen, maar ook natuurlijk de viering uh, van zoveel jaar uh, dat de vereniging bestaat. En ik ga daar morgenmiddag uh, gezellig even naartoe om te kijken hoe het met iedereen is. En ik hoop toch zo dat ik een cameraman meekrijg, oh, want het ja. lijkt me zo leuk ja. om te filmen, want dat ja. verdient het gewoon. Maar. Ik, ik, ik krijg ze niet over de streep. Ik weet niet waar ik er even naar moet halen. Maar goed. Oké, okay, nou kijk maar. Doe maar. Dat zei je. Ja ik, ja, ik ben er in ieder geval. Oh, hartstikke leuk. Uh, ja. Dan hebben we de dag daarna, zondag. Dat wordt dan wel een hele bijzondere dag in Zandvoort. Uh, dan komen de, dan, dan de Spartan-races weer. Net als vorig jaar. Toen was het een enorm succes. Er komen enorme hindernis, uh, Een hindernisparcours. Over de boulevard en op het strand. En de bikkels der bikkels komen allemaal naar zand voor toe om dat parcours af te leggen. Ja. En nieuw dit keer eraan is, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar, is dat er ook een, een uh, avondroute uh, komt. Ja, en wat natuurlijk goed, heel leuk is, kinderen kunnen ook meedoen. Ja, ja, vanaf, hoe, vanaf hoe oud? Weet je dat? Dat weet ik niet, maar dat staat ongetwijfeld, ik geloof vanaf 12 jaar, maar ik, ik denk ongetwijfeld dat alle informatie daarover op de website staat van Spartan Races. Uh -uh. En uh, ik meen zelfs dat ik het ook nog op de website, van, of de website, op de Facebook site van Zandvoort Insight heb gezet. Okay, uh, ja. ja, daar heb ik alle informatie ooit een keer neergezet. Dus als je daar naartoe gaat naar de Facebook-site van Zandvoort, die site... en je gaat een beetje scrollen, dan kom je er ook bij al die informatie. Ja, ja, okay. dus, ja, ja, ja, ja. Ik dacht dat het ja, ook zaterdag nee. was, die Spartan Race, maar het is alleen zondag. Op zondag is het, ja. Oh, oké. Okay, ja, ja ik, he, he, mee in het nou? Is het op zaterdag ook? Nee, of toch? Volgens mij twee dagen, ja. Ja? Ik ben nou, het aan het best... nakijken. Dat zou ook best kunnen, want als je hoort hoeveel uh, soorten groepen er mee kunnen doen. Misschien dat de, dat, dat de zondag alleen uh, voor de diehards is. Ja. En dat het zaterdag voor de kids is. Dat durf ik dan niet te zeggen. Maar dat, ik, maar dat uh, moet ik iedereen nou allemaal even op. opzoeken. Ja. Ja, oh, ja, ja. Misschien kan je het later in het programma even vertellen. Ja. Uh, je kan even doorgaan met ja, wat goed? je nog meer doet. Ja. ja. Nou, dan weet ik niet, jongens, ik weet niet wat ons te wachten staat. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat, dat is zeker. Het, uh, het nieuwe parkeerbeleid dat gaat komen, dat valt bij eigenlijk alle Sandvoortes heel slecht in de smaak. En uh, nou is het natuurlijk jammer, want de raad, de vorige raadsleden, hebben al 10 tegen 7. Uh, het, het, het, het besluit aan, perkeer, be, besluit aangenomen, dus het gaat er gewoon komen. En uh, dokter, uh, moet je bijhoren, minister, ach, oh God, zie Mickey ga lekker wat een dag zegt <lacht> is. Begin van de week gebellen voor de week. Uh, <lacht> de week, de ja. wethouder van <lacht> ja. die, uh, die heeft wel eens waar gezegd dat ze nog wel aan wat knoppen kan draaien, whatever that may be. Uh, maar dat het gewoon gaat komen. En ik ben bang dat er een opstand gaat komen in Zandvoort. Want de gemoederen lopen niet hoog op. Maar die lopen heel hoog op. Mensen ja, zijn ja. wit en wit heet. Omdat het systeem blijkbaar wordt uitgerold. Terwijl er heel, heel veel hapert. Ja. Nou is het wel zo dat er... Uh, ...voor de mensen die geen internet hebben en, en zich niet aan kunnen melden voor een vergunning... ...of voor een weet ik veel wat er voor nodig is. Uh, of die het niet begrijpen, of die vragen hebben, of die net tussen het, het wal en het schip vallen. Daar is uh, een spreek, spreekuur uh, voor opgericht. Ja? En dat is maandag in de blauwe tram en dinsdag uh, bij het pluspunt. Beide weet ik niet precies uit mijn hoofd, ergens in de middag... En uh, mensen kunnen daar dus met vragen naartoe. Maar ik weet het niet, ik heb een vermoeden dat, dat daar een enorme drukte gaat worden met gepikeerde mensen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik, ik vraag me nog af hoor, hoe dat er helemaal in Zandvoort uh, gaat verlopen. Uh, ja. Ja, dus, ja dat dus... ik probeer ook op twee, drie dagen een, een, een parkeervergunning te bemachtigen. Ja, bij ook. Ja, he. het lukt ook. Oh. Niet. Maar nee. Nee. Nou, ik had hem, ik had hem uh, binnen twee minuten. Maar oh. uh, als je, ik denk wel als je een beetje een gecompliceerde situatie hebt, mm -hmm. dat het heel lastig is gewoon. Nou, ze ja. zeggen omdat ik in de flat woon met eronder garages, dat ik een garage ja. heb en dat ik daarom niet krijg. Ja. Ja. Nee, daarom ah. krijg je het niet. Nee, daar krijg je geen, uh, geen ja. gratis parkeervergunning in ieder geval. Ja. Ja. Ik, en, en de meeste mensen hebben dan ook moeite om die tweede parkeervergunning te krijgen... die dan 120 euro kost. Oké, okay. ja. Dat kan, maar dat, dat schijnt allemaal verschrikkelijk moeilijk te zijn en... Ja. Uh, ja. Het, het, nou ja, we, nou, we gaan het horen. Het af, ja. Ja. Ik, um, ik heb een onderbuikgevoel dat dat niet goed gaat gaan. Dus ja. ik, ik weet niet of Zandvoort is daar ook nog aandacht aan gaat ja. besteden. Okay. Ja. Om ja. mensen ja. aan het woord te laten of iets. Ja. Um, ja. Het, het wordt in ieder geval een lastige, netelige situatie, ben ik bang. Ja, ja jammer. Ja. En uh, er is natuurlijk een, een motie geweest uh, van het PZZ. Nee, PVV. Oh, ik ben echt verschrikkelijk. <lacht> Het is niet normaal. Het lijkt wel alsof ik van een andere planeet kom. Uh, maar de PVV heeft een motie ingediend over dat parkeerbeleid... Uh, om, om toch dingen aan te passen, of, of weet ik veel. Ja, ja. Whatever. En uh, daar is Jong Zandvoort in meegegaan. En de nieuwe partij Zee. Ja. En, uh, maar uh, ja, je, je zag gewoon dat... Uh, Bijvoorbeeld GroenLinks, uh, die deed de hakken in het zand. En die zei, we hebben het besloten, klaar. Het moet nou gewoon uitgerold worden, want we houden je mee op. Ja, en ja, zo ja, dacht de ja. PVDA er ook over. Ja, ja. ja, en voor de rest kwam er niet veel, uh, niet veel uh, commentaar van de raadsleden. Dus okay. die motie ja. die is dan verworpen. Oh, en dat, ja, ja. dat vinden heel veel mensen heel jammer. Want ja. een heleboel mensen hadden daar toch hun hoop op gevestigd. Dat, dat die drie partijen toch nog iets konden bereiken. Ik moet wel zeggen dat uh, wethouder Verheij heeft toegezegd aan uh, Jong Zandvoort... Ja. dat ze uh, alles in overweging zou nemen... en dat ze binnen een week oh. een schriftelijke, schriftelijke reactie op hun vragen zou geven. Ja. Ah, Want we hebben op... nog steeds geen nieuwe raad, hè? heb ik begrepen. Ze zijn de, nog raad is, uh, de raad is wel nieuw, maar we hebben nog geen uh, oh, nieuw nee, nee. uh, college. Oude oh, de college. Jij ja, hebt gelijk inderdaad. We hebben ja, nog ja. demissionaire wethouders. Ja. Uh, uh, ja, De heer Van Haafden, uh, uh, mevrouw ja, Verheij van van ja. en uh, meneer Bluis... Ja, en, en wie gaan de volgende worden? Wie zal het zeggen? Oh, je hebt nog geen insight informatie van hè? Nee, hoe lang het nee, duurt en nee. zo? Ja. Nee, ook ja. niet. Ook nee. niet. Er, is nog, er is nog steeds geen witte rook. En nee. ja, er wordt van tevoren natuurlijk niks gezegd. Ik denk dat. Het moment dat het bekend is, dat het ook meteen wel uh, naar de media toegegooid ja, gaat worden. Okay, ja. Okay, ja. Hoewel de gemeente tegenwoordig ook zijn eigen media heeft, natuurlijk op Facebook. Ja, ja. Daar zijn ze heel actief in, dus dat we hobbelen goed, er ja. meestal achteraan. Ja, ja. ja maar goed. Dat, dat nou, bedankt het voor eigenlijk. al deze insight-informatie weer, hè? Ja. ja, zo is ook oh, wat een leuke woordspeling is ja. dat. Dank je. Ja, gaat hij ja. weer. Ja, leuk hoor. Dank je wel. Nou, ook daar ben je goed in. Inside maar, informatie Maar, kijk even of hij weer bloost. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zijn hele oren zijn rood. Zwart gewoon ervan. Kijk er op de camera. Ja, ja, ja, ja. Pim met rode oortjes. Oh ja, ja je dat is vroeger wel heel wat anders, hè? Rode oortjes. Ja. Ja. Ik ga ophangen, want uh, het gaat de verkeerde kant op. Het wordt heet onder je voeten. Ja. Die vrouw hier. Hey, uh, we ja. zien elkaar morgen, Pim. Ja, oké, okay, hartstikke leuk, bedankt, hè? Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Morgen, Pim. hoi. Doei, doei. doei. Hoi, hoi.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 De mensen hebben geen idee. De mensen vinden een dode eng omdat die niet beweegt. En jij zei altijd, kun je nagaan wat een engend het was toen die ook nog bewoog. Gerrit, bij alle droefheid die wij vandaag voorgeven... ...is het toch ook iets wat mij oprecht verheugt? <lacht> Namelijk dat jij van ons tweeën het eerst bent gegaan. <lacht> en als ik nou een ogenblik terug mag denken aan onze samenwerking... ...schiet mij speciaal te binnen het jaar 72... ...toen het zo voor chemisch druk was... ...dat we er per week soms wel vier moesten laten lopen...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 Ik dacht dat ik het bestierf. <lacht> en toen het testament geopend werd, toen bleek de baron daarin te hebben laten beschrijven. Ik vermaak mijn vrouw aan mijn broer. <lacht> maar de vrouwen wenste zich daar niet bij neer te leggen. En uh, nee. <lacht> nee. De vrouwen zei meneer de notaris, ik vermaak mijn eigen wel. <lacht>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 Zoals je geleefd hebt, zo ben je feitelijk ook gestorven. Met tegenzin. Maar de naam Gerrit wijn zal voortleven. Want jij, Gerrit, bent geweest de oprichter van onze condoliancedienst. In navolging van de felicitatiedienst. Het was jouw idee, Zwarte Volkswagen...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 Ja, leuk hè, Fons Jansen. Ja, blijf leuk. Uh, ja. Hij zou trouwens in 1991 op 23 maart overleden. Hij heeft zulke leuke nummers gemaakt. Ja, ja. Dat, uh, ja, ik vind hem altijd wel leuk om te horen. Ja. De Spartan Race, ik heb het trouwens even opgezocht. De kleintjes hebben daar een afstand van 800 meter met 7 tot 10 obstakel, obstakels. En uh, de aanbevolen leeftijd is van 4 tot 6 jaar. En dan heb je een afstand over 1600 meter. Dat is uh, 10 tot 14 obstakels. Dat is het voor 7 tot 10 jaar. En een afstand van 3200 meter met 14 tot 17 obstakels... is van 11 tot 15 jaar. Dus het is, uh... En wanneer gaat het uh, plaatsvinden? Het begint al uh, morgenavond... Oh, dus. Nee, vanavond dus, ja. ja, vrijdag. Ja, ja, de 27 e okay. En uh, dan begint het met een, een, een, een uh, hurricane-heat om 7 uur... vanaf het Badhuisplein. Uh, de hurricane-heat ontstond nadat de geplande Spartan-evenement... van hogerhand hand werd afgelast gel, gel, vanwege orkaan hur uh, Irene die in 2011 de oostkust van de VS thijzerde. Oprichter en grote baas Spartan Joe Senna had daar geen boodschap aan. Hij draagde de ingeschreven deelnemers uit... om toch te komen en samen de okaan te trotseren. De respons was groot en werd ter plekke een nieuw format bedacht. De Hurricane Heat is een enige onderdeel van de Spartan dat in verband wordt afgelegd. Het draait om samenwerking, improvisatievermogen, leiderschap... en bovenal doorzettingsvermogen. Deelnemers weten vooraf niet wat hen te wachten staat... en van welk team zij deel uitmaken. Het wordt bepaald door de zogenoemde en speciaal door Spartaan bevoegde... Cryptaea, dat is een veelzijdige begeleider, coach en survival expert... En hij alleen bepaalt de samenstelling van de teams. Het parcours en de ontberingen die de deelnemers moeten ondergaan. De hurricane heat is daarom altijd onvoorspelbaar voor zowel deelnemers als uh, toeschouwers. En het is dus, uh, begint dus vanavond om 7 uur, heb je dus die hurricane heat. En dan heb je zaterdag de sprint en de night sprint met 20 obstakels. En dan heb je ook nog de Beast met 21 k. Weet ik niet. Met 30 obstakels. Misschien is het 21 kilometer of zo? Kilometers. Ja. Dat, dat, dat denk ik ook. Dat is ja. wel veel. Ja. Ja. ja, ja, die sprint is 5 kilometer. Ja, dan okay, is dit ja. uh, hoe heet het, uh, 21 kilometer. En dan heb je zondag de super 10 kilometer met 10 obstakels. En de kit race. Met één tot drie uh, ah, oké, okay. het is eigenlijk drie dagen. Dus vrijdag, tot, uh, zaterdag en zondag. Ja. ja. Oké, okay. ja. ja. het staat er ook al een tijdje. Dus, uh, bijna alles is al afgezet en gedaan. Vanochtend als ik de hond uit kwam ja. ik ook allemaal mannen tegen. Waarvan je ook ja. zag van, uh, ja? oh, die gaan hem. Uh, waren die uh, hindernissen aan het bekijken. En, uh, ja, dat was wel interessant. Was wel jouw leuk. rondje duurde wat langer vandaag. Huh? Mijn rondje duurde wat langer. <laughs> ik kwam ook door de wind. <laughs> oké. Okay. Dus nee, is leuk. Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Dus, uh, ja. En er zitten behoorlijke obstakels bij, hoor. Dat ik echt denk van, oeps. Ja, dan ga ik zondag wel even kijken, denk ik. Oh nee, zondag ga ik ook naar Maden. Ja, nee, kan niet. Nee. Vanavond? Vanavond, ja. Om zeven uur. Ja. ja. Ja, dat is voor dus, de kids. Ja. Oh nee, nee, die, nee uh, dat is die Hurricane, uh, hurricane de, Heat. Ja. De race. Ja. Vanaf het Badhuisplein. Ja. Nog ja. ander nieuws? Heb ik nog ander nieuws? Uh, die heb ik niet, die heb ik niet, nee. Um, nou, <laughs> ik heb wel wat. Oh. <laughs> uh, ik las een artikel. Verbaasde jonge wegpiraat krijgt politie achter, achter zich aan. Hij begreep er helemaal niets van. Dus denk ik, nou, wat dan? Ik, dus zeg, dit is de, de politieagent, hè? dat is agent uh, H Hisham. Ik reed in een wijk achter een BMW X5 die niet wilde stoppen... laat de agent in, uh, in zijn archief uh, weet, op zijn Instagram. Het ventje reed met zijn mobiele autootje op het trottoir. De agent sloot, uh, besloot hem te achtervolgen en even zijn zwaailicht aan te zetten. Na de staande houding bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn... van een geldig rijbewijs. Ook begreep hij er niets van. Maar even een boete uitschrijven. Nadat zijn vader door de politie gewaarschuwd werd... kon de verbaasde mannetje er wel om lachen. Ook zijn vader zag er de humor wel van in. En ja, de bekeuring werd uiteraard ingetrokken onder uh, uh, diender. Dus die was... Uh, nee, weet je, is die stiet ook zo'n heel klein autootje met zo'n grote politieauto eraf. Wat is nou de kloe. De kloe is... <laughs> want, uh, hij mocht niet op de weg rijden, moest op uh, de stoep. Ja, okay. Maar het, het, is geen echt, het is een speelgoed uh, Het is een speelgoedautootje, ja, ja, ja, ja, ja. Het is ja. meer een trapwagen dan een... Uh, nou, oh, het is zo'n elektrisch autootje. Oh. Mijn kleindochter heeft er ook zo'n één in het roze. Ja. Oh, in het roze, ja. zo, In het roze. <laughs> en, uh, ja. Wat leuk. is dus, uh, door de politie aangehouden. Leuk toch? Hartstikke leuk, ja. Ja. Goed, dan gaan we weer bijna naar het einde toe, hè? Ja. Van het eerste uur. Ja, wat hebben we de volgende uur... Dan uh, komt ons alles wetende uh, orakel. Ja, ja. En... Um, en waar gaat hij het over hebben? Uh, over de satellieten met die op de aarde samenwerking tussen satellieten... die natuurrampen, uh, lekken en dergelijke op... Ja, de uh, stikstoflekken en zo, ja. Ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. En uh, rond half twee natuurlijk uh, album van de week. Ja. En die is? Ja, dat zijn... Uh, ik heb het een beetje breed getrokken. De Evangelist uh, van jealous is overleden. Uh -huh. En de toets, toetsenist van uh, Depeche Mode is overleden. Dus okay. van allebei wil ik uh, wat nummers draaien. Dus okay. Het wordt wat langere. En niet echt een album, maar uh, meer ter nagedacht. En dus aan die twee uh, ja. helden van de rock and roll. Absoluut. Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de mop van de week. Ja, natuurlijk. En aan het eind natuurlijk de agenda. En de agenda, ja. Druk, druk, druk. Dus blijf luisteren. Maar eerst gaan we naar... Uh, Ain't No Mountain High Enough. met Ross, oh, Russ. Ja. Mooi? Ja, ik vind hem van Tina Turner uh, mooier. Nee, dat is een andere. Is dat een andere? Dat is River Deep Mountain High. Oké. Okay. Dit is Ain't No Mountain High Enough. Nou, ja. ik denk als je hem hoort... Ja, ik ken hem wel. wel. Ja, Want, uh... ja. Tot zo. Tot zo. than a herd. On that you can depend and never worry